Een halve mijl uh, de hoofdweg nemen naar Dutchley en dan naar links bij de wegwijzer, zei de handelsreizer in Mangels. Maar uh, volgens mij is het tijdverspilling. Ach, zei meneer montague erg opgeruimd, ik ga toch maar eens even proberen bij hem. Het is niet voor niets dat er in de handleiding voor verkopers staat. Zelfs de kleinste kans mag niet verloren gaan. Eerst na oprechte poging is een zaakje van de baan. <laughs> Ze zeggen per slot dat hij rijk is, nietwaar? Ja, dat is zo. Nou, goeie zaken. Meneer Eck nam beleefd zijn nette gleufhoed af, zette de morgens in zijn een en reed kalm en vastberaden op zijn doel af. Het was druk op de weg, maar nadat hij bij de wegwijzer waar Hatchford Mill twee mijl op stond naar links was gegaan, kwam hij in een diepe stilte terecht. Een vogel die zong, een konijntje dat over de weg rende en in het kreupelhout verdween, het geluid van de motor en verder niets. Wie of wat de geheimzinnige meneer Pinsbeck ook was, hij hield van de stilte. Toen Monty een anderhalve mijl verderop een klein huisje in de gaten kreeg, bedacht hij dat de handelsreiziger in Mangels wel eens gelijk kon hebben. Meneer Pinsbeck was dan misschien in een, een goede doen, maar uh, of het de goede afnemer van wijn en spiritualiën zou zijn, dat viel te betwijfelen. Maar, denkend aan hoofdstuk 5 van de handleiding voor verkopers, dat begint met: Zijt ge een verkoper en steeds van zes en klaar, dan raakt ge een pak luiers kwijt aan een non van tachtig jaar. Zette meneer X een auto neer aan het hek, stapte uit, opende het met enige moeite, stapte weer in en reed over een hobbelige landweg tot vlak bij het huis. De deur van de cottage was op slot. Een man die klopte, geen antwoord. Hij klopte nog eens, weer niets. Toen wandelde hij achterom en bewerkte de achterdeur met de gebogen wijsvinger. Heh, zou meneer Pinchbeck uit zijn? Maar het verhaal wilde dat hij nooit uitging. Meneer Eck was van nature vasthoudend en nieuwsgierig. Dus liep hij naar het raam en keek naar binnen. Wat hij te zien kreeg was niet zo prettig. En meneer Eck floot zachtjes tussen zijn tanden. Hij duwde de achterdeur open en stapte binnen. Als je bij iemands huis komt met de bedoeling hem een kist whisky te verkopen of een dozijn flessen port, is het even vreemd als je hem lang uit op zijn eigen keukenvloer aantreft met een totaal verbrijzeld hoofd. Meneer Ek was frontsoldaat geweest, maar hij moest toch even slikken. Daarna keek hij op zijn horloge. Het was tien uh, uur vijfentwintig. Hij dacht even na, liep snel het hele huis door en ging toen op weg om de politie te halen. Het onderzoek aangaande de dood van de heer Humphrey Pinchbeck vond de volgende dag plaats en de uitspraak luidde moord met voorbedachte raden door één of meer onbekende personen. De twee weken volgend op de moord las meneer Montague-Eck oplettend alle kranten met stijgende bezorgdheid. De politie was iemand op het spoor. De persoon werd verzocht contact op te nemen met de politie. Er was ook een beschrijving bij een opvallende man met een rode baard en een geruit pak rijdend in een sportbare kenteken WDE 1313. De man werd inderdaad gevonden en in staat van beschuldiging gesteld. En meneer Montague-Eck kreeg de mededeling dat hij als getuige gehoord zou worden door de rechter van Beechenton. De verdachte Theater Barton gaf als leeftijd 42 jaar op en als beroep dichter. Monty bekeek de grote, sterke man, die gekleed was in een opvallend kostuum en die een air had van onbetrouwbare chic, met grote belangstelling. Hij had nog nooit een dichter van zo dichtbij meegemaakt. De man had een paar brutale ogen en het bovenste gedeelte van zijn gezicht was niet onknap. De mond en kin waren verborgen in de rode baard. Hij was volkomen op zijn gemak en hij had een advocaat bij zich. Montague Eck werd al spoedig. In de getuigenbank geroepen om een verklaring af te leggen over zijn ontdekking van het lijk. Hij deelde mee dat dat gebeurd was op zaterdag 18 juni, s morgens om 10.25 uur 25, en dat het lichaam toen nog warm was. De voordeur was op slot, de achterdeur dicht, maar niet op slot. De keuken was helemaal overhoop gehaald, alsof er een vechtpartij had plaatsgehad en naast de dode lag een pook waar het bloed aan kleefde. Hij had een kort onderzoek gedaan in het huis... voor hij de politie had geroepen. In een slaapkamer boven... had hij een zware ijzeren doos aangetroffen... die open stond en niets bevatte... terwijl de sleutels in het slot staken. Er bevond zich verder niemand in of bij het huis. Maar er waren sporen... die erop wezen dat een grote auto... kort geleden achter het huis... in de schuur had gestaan. In de zitkamer stond op een tafel... het restant van een ontbijt van twee personen. Hij, meneer Eyck had vijf of tien minuten nodig gehad voor zijn onderzoek, was toen in zijn auto gestapt en was dezelfde weg teruggereden. Op dat punt aangekomen verklaarde inspecteur Ramage dat het weggetje naar het huis nog zo wat een halve mijl verder doorliep naar Hatchford Mill en dan met een boog weer uitkwam op de grote weg naar Bichentum, richting Ditchley. De volgende getuige was een bakker die Bowles heette. Hij verklaarde dat hij om 10:15 uur twee broden had afgeleverd aan meneer Pinchbeck persoonlijk. De oude heer was toen in belakende welstand alleen wat opgewonden en geïrriteerd. Hij had uh, niemand anders gezien, maar wel meende hij twee harde opgewonden mannenstemmen te hebben gehoord, voordat hij aanklopte. Toen kwam mevrouw Chapman uit Hatchford Mill naar voren. Ze vertelde dat ze iedere dag van de week om 7:30 uur naar meneer Pinchbeck ging om het huishouden te doen. Ze ging altijd weer weg om negen uur. Zaterdag de achttiende was ze zoals gewoonlijk naar meneer Pinchbeek huis gegaan. Er was de avond van tevoren onverwacht bezoek gekomen. Ze herkende de beklaagde. Hij was het geweest. Hij had op de bank in de zitkamer geslapen en ging diezelfde morgen weer weg. Ze had zijn auto in de schuur zien staan, een sportwagen, kenteken WDE 1313. Ze had de ontbijttafel gedekt voor twee personen. De melkboer en de postbode waren er geweest voor zij wegging en de kruidenier waarschijnlijk vlak na haar vertrek, want ze had zijn karretje bij de middel zien staan om 9:30. uur Verder kwam er bij haar weten nooit een mens. Meneer Pinchbeck had nooit eerder bezoek gehad. Die ochtend had ze niets gehoord of gezien. Van een ruzie tussen meneer Pinchbeck en de verdachte had ze niets gemerkt. Alleen dacht ze dat de oude heer een beetje van zijn stuk was, maar meer niet. Toen kwam er nog getuige van de mail die even voor half tien een auto met een zware motor voorbij had horen razen, maar gezien had hij niets. Daarna las de politie een verklaring voor, die de verdachte had afgelegd toen hij gearresteerd werd. Hij zei dat hij de neef was van de overledene en gaf grif toe dat hij de nacht in het huis had doorgebracht. De overledene leek blij verrast met zijn komst, ze hadden elkaar lang niet gezien. Toen hij hoorde dat zijn neef in geldnood verkeerde, had hij hem een zacht verwijt gemaakt van zijn beroep als dichter, omdat dat zo slecht betaalde, maar hij bood hem aan om wat geld te lenen, wat hij, de verdachte, dankbaar had aanvaard. Meneer Pinchback had vervolgens vijftig pond uit zijn ijzeren doos gehaald en hem die overhandigd met een preekje over hard werken en zuinig zijn. Dit was gebeurd om ongeveer negen uur vijfenveertig, toen mevrouw Chapman al lang weg was. De doos zat toen nog vol met bankbiljetten en aandelen. Verder bleek uit de verklaring dat de verdachte absoluut geen ruzie met zijn oom had gehad en dat hij ongeveer tien uur was vertrokken en dat hij via Ditchley en Frockthorpe naar Beechampton was gereden. Daar had hij zijn auto achtergelaten bij een vriend van wie de wagen was, had een motorboot gehuurd en was veertien dagen op vakantie gegaan in Bretagne. Daar had hij niets over de moord op zijn oom gehoord tot inspecteur Ramage was gekomen, die hem had meegedeeld, dat de verdenking op hem rustte. Hij was natuurlijk toen direct teruggegaan om zijn onschuld te bewijzen. De politie was van mening dat Balton na het vertrek van de laatste leverancier de oude man had vermoord. Zijn sleutels had gepakt, het geld had gestolen en had gemaakt dat hij wegkwam met het idee dat het lichaam niet ontdekt zou worden voor mevrouw Chapman op maandagmorgen het huis binnen zou stappen. Bartons advocaat wees erop, dat de beklaagde ten tijde van zijn arrestatie maar zes briefjes van vijf pond en een beetje Frans geld bij zich had. En terwijl dat verhaal aan de gang was, merkte meneer Eck dat er iemand opgewonden in zijn nek stond te blazen. Hij draaide zich om en stond neus aan neus met een vrouw op leeftijd, die zo over der zenuwen leek te zijn, dat haar ogen bijna uit haar kassen rolden. Oh. Zei de vrouw. Oh, jee, Neemt u me niet kwalijk, zei meneer Ayk beleefd, zoals altijd. Zit ik soms in de weg? Oh, nee, oh, nee, helemaal niet. Oh, wilt u me alstublieft zeggen wat ik moet doen? Ik, ik moet iets vertellen. Die arme man, hij, hij is totaal onschuldig en ik kan het weten. Maar, maar, maar moet ik nu naar de politie gaan? Oh, jee, nee. Ik, ik ben nog nooit in een rechtszaal geweest. Z ze denken vast dat hij dat, dat schuldig is. Oh, u moet dat verhinderen. Hij was helemaal niet waar ze beweren dat hij was. Doet u toch iets? Ze sprak in volle ernst. Dus meneer X raapte even zijn keel... trok zijn das recht... stond op... en riep luid... Meneer de president... Het werd doodstil... en iedereen staarde in zijn richting. Er is hier een dame... Die zegt dat ze belangrijke gegevens heeft in het voordeel van de verdachte, zei Monty. Alle ogen richtten zich op de dame in kwestie, die van schrik en zenuwen prompt haar tasje liet vallen. Na een gefluisterd onderhoud met de advocaat, die niet wist of hij kwaad of blij moest zijn met dit nieuwe aspect, richtte deze zich tot de rechter en zei, meneer de president... Ik had de verdediging tot later willen bewaren, maar deze dame wil een verklaring afleggen... die een volkomen afdoend antwoord geeft op alle aspecten van deze zaak. Na overleg werd de dame in het getuigenbankje gezet en de eed werd afgenomen. Haar verklaring luidde als volgt. Ik, eh, ik ben ongehuwd. Mijn naam is Millicent Edle Quick. Ik ben lerares kunstgeschiedenis op een meisjesschool... Zaterdag de achttiende had ik een vrije dag en ik besloot in mijn eentje een picknick te houden in Mildred Woods. Om 9:30 uur dertig stapte ik in mijn autootje en reed weg. Toen ik bij Ditchley was, ging ik rechtsaf via de hoofdweg naar Beechampton. Na een tijdje begon ik me ongerust te maken over de benzine. De meter is niet al te betrouwbaar, weet u, dus ik stopte bij een garage langs de weg. Ik weet niet precies waar het was, maar... Toch had ik al een flink stuk gereden en was ik al ver voorbij Ditchley. Het was een, een foei lelijk gebouwtje van vuurrood geschilderd golfplaat, roestig en wel. Ik vroeg de man van de benzinepomp, een erg aardig jong mens, om hem vol te gooien. En, en terwijl ik daar stond, zag ik deze meneer. Ja, ik bedoel, meneer Barton, de beklaagde. Hij kwam aanrijden in zijn auto uit de richting van Ditchley. Hij stopte aan de overkant van de weg. Ik kan me onmogelijk vergissen, hij was het. Hij droeg hetzelfde pak als nu, en dan die rode baard en zo. Nee, nee, nee, nee. hij was het, absoluut, absoluut. Bovendien herinner ik het, het nummer van zijn auto nog, WDE 1313. Gek nummer, vindt u ook niet. Ja, hij deed de kap open, rommelde wat aan de bougies en, en reed toen door. Hoe laat was dat? Dat wil ik nu net vertellen... Ik keek op de garageklok boven de deur en het was tien uur twintig. Oh, en toen reed ik naar Melbury Woods en at mijn boterhammetjes gezellig op. Maar, maar ik, ik zeg u, het was tien uur twintig toen deze meneer bij de garage stopte. Hij, hij kan dus nooit een moord begaan hebben tussen tien uur vijftien en tien uur vijfentwintig op een plaats die zeker twintig mijl verderop ligt, dacht ik zo. Juffrouw Kweek keek triomfantelijk om zich heen. De president bedankte haar voor haar nobel streven om een gerechtelijke dwaling te voorkomen en schorste de zitting. Gezien het feit dat het heel belangrijk was dat juffrouw Quiek de garage in kwestie identificeren zou, ging ze meteen samen met inspector Grammich en een agent op zoek. De advocaat van meneer Walton ging ook mee in het belang van zijn cliënt. De politieauto bleek niet groot genoeg voor het hele gezelschap. Vandaar dat de inspecteur meneer Montague Eck vroeg om een lift. Maar <laughs> zeker, zei Monty, met alle soorten van genoegen. Dan uh, kunt u meteen een oogje op mij houden, want als die persoon het niet heeft gedaan, dan uh, ziet het er naar uit dat ik wel eens de schuldige zou kunnen zijn. <laughs> dat uh, zou ik niet willen beweren, meneer, zei de inspecteur, die niet goed wist wat hij aan moest met dit nummertje gedachten lezen. <laughs> ik zou het u niet eens kwalen kunnen nemen, zei Monty. Hij glimlachte even, Terwijl hem een schitterend motto voor handelsreizigers te binnenschoot. Een vrolijke stem en een zonnig gelaat maakt dat er Veluwe nu orderboek staat. <laughs> en zo tufte hij opgeruimd achter de politieauto aan op de weg van Beechampton naar Ditchley. Nou, we moeten er nu zowat zijn, zei Remmetsch. We, we zijn tien mijl van Ditchley en vijfentwintig van het huis van Pinchmuck. Ja, het, het moet links van de weg liggen. Hé, hey, hey, hier, hier, hier, hier, dit ziet er naar uit. Ja, kijk, ja, kijk. ze staan al stil. Meneer Eck zette zijn morris naast de politieauto. Ze stonden voor het hoestige gebouwtje waar een schrille collectie metalen reclameborden op zat vastgeschroefd. Is het hier, uh, juffrouw Kweek? Ja, ik, ik weet het niet precies. Die benzinepompen lijken allemaal op elkaar. maar... O, oh, ja, maar natuurlijk, wat dom van... Nee, nee, nee, Oh nee, nee, hier is het niet. Er, er is hier geen klok. Nee, we moeten door. Het, het kan niet ver meer zijn. De kleine stoet zette zich weer in beweging. Vijf mijl verderop stond wederom een lelijke garage met reclamewoorden. En bovendien een klok. Remmers keek op zijn horloge en constateerde dat hij de juiste tijd aanwees. Dit moet het zijn zei juffrouw Kwiek. Ja, ja, ja, ik herken de garagehouder, Voegde ze aan toe, toen deze kwam aanlopen. De garagehouder echter kon niet met zekerheid zeggen dat hij op de 18e juni juffrouw Quiek had bijgetankt. Ja, hij er zo vaak, hè? Ja, hij wist het niet meer. Maar eh, de klok liep altijd precies op tijd, vanaf de dag dat hij dat ding had laten aanbrengen. Ja, als de klok op tien uur twintig had gestaan, nou, dan was het ook tien uur twintig geweest. Hij was bereid om daar een eet op te doen. Ja, het, het autonummer WDE 1313, dat herinnerde hij zich ook niet. Nee, de, de eigenaar was doorgereden zonder aan hem hulp te vragen. Maar eh, juffrouw Kwiek was absoluut zeker van haar zaak. Ze herkende de man, de garage en de klok. Men reed voor de zekerheid nog even door, maar de garages verderop zagen er anders uit en geen één was voorzien van een klok. Ja, zei de inspecteur nogal spijtig. We hebben geen poot meer om op te staan. De oude heer leefde nog om tien uur vijftien, dus uh, Baten kan hem nooit vermoord hebben. Ptsch, we zullen weer helemaal van voren af aan moeten beginnen. Dan ziet het er voor mij niet zo mooi uit, zei Monty op een vriendelijke toon. Ach, waarom? De bakker heeft stemmen gehoord in de keuken. Dat kunt u niet geweest zijn, want ik heb u tijden gecontroleerd, meneer Ramage grinnikte. Misschien duikt het geld wel ergens op, hè? wie weet. Nou, laten we maar teruggaan. Monty reed de eerste 18 mijl in diepgepijns. Ze waren net voorbij de garage met de klok gekomen... toen hij ineens een uitroep slaakte en de auto stopte. Wat is er? zei de inspecteur. Ik heb een idee, zei Monty. Hij haalde een zakagenda tevoorschijn en bladerde erin. Ja, dat dacht ik al. Ik ben op een samenloop van omstandigheden gestuurd... Laten we dat even nagaan. Vindt u het goed? Vertrouw niet op mazzel, wees accuraat en controleer waarom het gaat. Hij stopte de agenda in zijn zak en reed verder. Hij had de politiewagen al gauw weer ingehaald. Toen ze bij de garage kwamen, die het eerst hun aandacht had getrokken, maar die geen klok had, stopte Monty. De politiewagen, die achter hen aankwam deed hetzelfde. De eigenaar kwam naar buiten. Het eerste dat opviel was dat hij sprekend leek op de man die ze ondervraagd hadden bij de tweede garage. Monty maakte er een beleefde opmerking over. Haha, <laughs> dat klopt, zei de man. Hij is mijn broer. Ja, die garages lijken ook op elkaar, zei Monty. Maar allebei gekocht bij dezelfde firma, zei de man. Het is een uh, systeembouw, hè, een massaproduct. Ja, iedere vent met een paar handen aan, aan zijn lijf, die, die zet zo'n ding in één dag rent Hm, dat is nog eens wat, zei meneer Eck vol bewondering. Maar een klok hebt u niet. Nee, nog niet. Nee, nee, nee. Ik heb er wel één besteld. En nooit één gehad? Nee, nooit. Hebt u deze dame al eens eerder gezien? De man bekeek je voor kwiek van top tot teen. Ja, ik geloof van wel. Hebt u niet eens een keer op een ochtend benzine bij me getankt, juffrouw? Eh, zaterdag of zo, een, een, een dag of veertien geleden. Ja, ik ben goed in het onthouden van gezichten... Uh, hoe laat was dat ongeveer, dacht u? Uh, tien voor elf zowat. wat. Ja, ik weet dat zo zeker, opdat ik namelijk de ketel had opstaan. Ik drink altijd een kop thee om elf uur vandaar. Tien uur vijftig, zei de inspecteur gretig. En we zijn hier, laat eens even kijken, ongeveer 22 mijl van het huis af. Zeg maar een, een half uur verwijderd van de tijd waarop de moord werd gepleegd. Dat is een afstand die een uh, sportwagen kan afleggen, hè? 22 mijl en een half uur. Ja, maar, begon de advocaat, een ogenblikje, zei Monty. Hij wendde zich tot de eigenaar. Hebt u vroeger niet zo'n klok gehad, een, een dummy met verstelbare wijzers... om de automobilisten op het uur van de dag attent te maken... waarop ze hun lichten aan moeten steken? He? Ik bedoel, een, een, een half uur na zonsondergang dus? Jawel, dat, dat heb ik nog steeds. Ik had, ik had het boven de deur hangen, maar vorige zondag heb ik het weggehaald. Mensen maakten bezwaar, ze dachten altijd dat het een echte klok was... Op 18 juni, zei Monti zacht, moesten de lichten aan om tien uur twintig, volgens mijn agenda. Als je mijn arm belazert, zei inspecteur Ramage, en hij gaf een enorme klap op zijn dij. Dat vind ik zeldzaam knap van u, meneer Eik. Ja, ik kreeg ineens de geest, zei Monti. Een verkoper die zijn kop gebruikt, wordt niet zo gauw door het lot gefluikt. Dat staat in de handleiding.